Voor spoedige stuur en West Journaal. Het meisje van vier meisjes gisteravond door haar vader was meegenomen. Ze zou met haar moeder naar Antwerpen gaan, maar de vader zei dat hij het kind wilde meenemen. Omdat de moeder escalatie wilde voorkomen, gaf ze het kind mee. De politie kwam de vader en het meisje op het spoor dankzij een tip van een vrouw die de auto van haar vader had zien rijden. Agenten hielden de auto staande bij de Maashaven in Rotterdam. De meisje is ongedeerd en de vader is gearresteerd. In Moskou zijn tienduizenden mensen bij elkaar gekomen om te protesteren tegen de uitslag van de verkiezingen van afgelopen zondag.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 Zangeres Jordi Zwart heeft in Paradiso in Amsterdam de grote prijs van Nederland gewonnen in de categorie singer-songwriter. Prijzen in de categorieën dance, rock en hip-hop worden vanavond uitgereikt. De grote prijs is de grootste wedstrijd voor live muziek in Nederland en wordt voor de 26 e keer gehouden. Winnaars krijgen onder meer 5000 euro, studiotijd en optredens op festivals en podia. Het weer vanavond in het noorden van het land kans op een bui. Morgen begint vrij zonnig, maar later neemt de walking toe en gaat het regenen bij een graad of 9.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met menu nu. nu. Entertainment for you. I'm in trouble and I don't know why. A lifelong is for another crime I never committed. I never admit it. I'm an innocent guy.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 Echt een heel leuk album, ik laat hem hier zien, Mr. Saturday Night Jammer dat we geen webcam hier hebben Ja, dan kom ik naar de webcam zien ja. Maar het is echt een heel erg leuk album, Het allemaal up-tempo liedjes En ik ben dus naar zijn concert geweest in uh, Amsterdam, in Bitterzoet nou, leuk. En het was echt heel erg grappig, hij maakte ook heel veel, humor. Hij heel veel grappen en hij had heel veel humor En de uh, openingsplaat van de tweede Entertainment Show was No Wrong, Julian Verlaard nou, lekkere plaat Leuk liedje, ja. hopelijk gaan we daar nog meer van horen, hij komt uh, volgend jaar weer naar Nederland En jij gaat er zeker weer een Ik weet het niet, ik, ik zie het dan wel weer Ja, komt allemaal goed Nou, welkom bij Tweede Uur Entertainment for You Zaterdag uh, 10 december 2011 Roy, goedenavond Ja, goedenavond En wat u, voor gevoel is ja. het?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 Kan u het natuurlijk ook altijd aanvragen via ons telefoonnummer En zometeen in twee uur gaan we bellen met Christian Mallan Hij heeft een nieuwe single uit Geniet van Elke Dag Dat zometeen ook Popser Henry Wat is er gebeurd op Showbiz nieuwsgebied uh, Nieuwe muziek de, de hele tijd nieuwe muziek hè? Ja we blijven aan Gezellig, de gang De nieuwe toch? van Adele zometeen De nieuwe van Ed ken je nog niet Ed Struilaert, heel leuk liedje Face Down Ik ben benieuwd Licky Lee Likkie Lee I Follow Rivers Nieuw nummer. Echt heel erg lekker. Allemaal nieuw En nummer. we blijven natuurlijk in de kerstsveren. Natuurlijk belangrijk. Belangrijk is ook dit tweede uur kerstmuziek. Ik heb een album gekocht van Major Harton. Ik heb een aantal liedjes van hem gehoord. En dan was ik wel. Wou... <laughs> die microfoon valt helemaal naar beneden. Ja, en. Je, hebt hem, je, je, was, je, bijna, je was gewoon bijna knock-out. <lacht> Door een microfoon, wie kan dat nou zeggen? Maar ik heb zijn die nieuw jongen, album gekocht. En het klonk erg goed. En uh, Major Harton. En dit was A Long Time. Um, maar gaan we gaan even naar de kerst, hè? Ja, ja weet je. Het is altijd lekker die sfeer. Het is lekker donker. Al die leuke lichtjes. Ik mis hier nog wel bij CFM. Misschien kunnen we ze ophangen. Maar uh, ik, ga, ik zal even een sfeertje creëren, de luister weinig aan, maar let op. Doe deze uit. Ja. En dan doen we deze aan. Kijk eens, Kijk eens wat een ander sfeertje sfeertje. Sfeertje. sfeertje, sfeertje. Ja, dan moeten de mensen maar voor het raam komen kijken. Hè. Welke plaat gaan we draaien?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 De kerstmuziek is goed te horen En de sneeuwpop in de tuin Houdt zijn hoofd een beetje schuin Want de sneeuwbal vliegt een pomp Nee, Vroger en um, zijn Koters, Hoe heet die eigenlijk? Uh, Dieder en... Ik weet het niet. Nou ja, en uh, de Vrogers, zo kunnen we het ook noemen. Ja, de en uh, happy. Happy. In de Vrogers. Happy. In de kerstremix. Yes. Zo, het is uh, zaterdagavond. Het is negen uh, voor half zeven.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 Christmas show in het centrum. Dus ik ben benieuwd wat het precies, uh, <laughs> precies is. Wat ben jij nu maar aan het doen, Rudy? Uh, verder uh, de 18e. Ook in de winterwonden van het land. Uh, uh, is er jazz van William Helbereker. En Frits Land dus Bergen. Met uh, Sax Vive. En uh, dat is in gebouwde krocht. Verder de 18e.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 Allemaal lekker in weer neem ik aan. En ja, dan komen we al bij de dertigste. Dan hebben we het lappen en Levenliederen koor. En uh, zingen in ieder geval. En uh, dat drinkt in Café Koper. En Silvester Night in Holland Casino. Dus genoeg te doen. Oké. Okay. Ik vergeet er nog één ding. 23 december is er Winterwonder Night in het Wapen van Zandvoort. Daar uh, komt een koor aan zingen. Uh, we hebben Koek en Soapie ook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 And our new one heet Turning Tables. Ja, die is mooi zeg. De nieuwe van Adele hier bij ZFM voor Turning Tables. Zometeen, Popster Henry. Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op showbiz nieuwsgebied. En um, ik denk dat we ongetwijfeld even over The Voice of Holland gaan hebben. Ja, ra ra ra. Dat zometeen nu eerst nieuwe muziek van Ed. Dit is Face Down. I'm carrying this the freight train derailed from its track of trouble catching sleep when I Henry. Ja hoor, goedenavond, Henry. Ja, goedenavond, Rudy. En ik heb goed dat Troy er ook ja, bij zijn. Goedenavond, natuurlijk. Goedenavond, jongen. de Ja natuurlijk. De volle formatie is er hoor. <laughs> Twee man sterk, dus ik kan <laughs> ja. helemaal goed is ja. ja, Goed, hooi. Uh, ja, goed, goed, goed. Als ja, okay, eerste hoor, hebben wij een vraag aan jou. We gaan hem gewoon stellen op de radio. Ja, heb jij volgende gehad, week he? wat te doen? Volgende week, volgende week, volgende week.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 Dat zou wel een goede zijn, natuurlijk. hè? Ja, we hebben natuurlijk een kerstclipje ooit gehad van jou. En, en daar zong ja. uh, jij met diverse artiesten. En toen had je een kerstmetop. En toen zei ik nog: de kerstman is er. Ja, precies, ja, precies. Ja. Ik, ik, ik kan hem nog niet eens meer herinneren. Maar, maar, maar, maar, maar, heb, jij, heb jij hem nog toevallig? Uh, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Nou, zo. Uh, we gaan even het show dus doen. doen. We even even even door, even. Door. sturen ja. hem wel even door. Ja, is goed, prima. <laughs> goed jongens, ja, ik heb natuurlijk ook gevonden dat uh, Wontigkoes weer eens een keertje een, uh, in het verkeer vastgezeten heeft. Ja, we hebben het ook gehoord. Uh, heb... Ja, ik heb dat, dat, voor mij was het een paar weken geleden had hij ook al vastgezeten, geloof ik, hè? Maar daaraan? Ja, er stond nog iets van bij in ieder geval. Maar dat maakt het verder niet uit, hij is wel met de schik vrijgekomen. Uh, maar hij is in ieder geval een zwaar ongeluk voor zijn ogen uh, zien gebeuren. En dat was op de afsluitdijk was dat uh, van de week. Uh, met plotseling hagelbuien en uh, vrachtwagens geschaard. En, uh, gelukkig geen uh, gewonden of iets dergelijks, dus, uh, dus het is gelukkig helemaal afgelopen. Maar als ik er een minuut eerder uh, was gekomen, had ik misschien meer ertussen gezeten. Dus, uh, maar in ieder geval, hij heeft me goed vanaf gebracht, uh, verder geen problemen, dus uh, dat zou heel goed komen met, uh, met onze Walter, hè? Nou, gelukkig wel. Ja, zeker weten. Goed, dan heb ik ook nog gevonden dat uh, Jacques Herb, uh, die ken je misschien nog wel. Ja, Manuela! Ja, ja, ja, ja precies, die, die, <laughs> die, hè, vijf, zes jaar is die ondertussen, die heeft altijd in hele, negen jaar heeft in, in Duitsland gewoond. En uh, hij is weer terug uh, aan het komen naar Nederland. Hij gaat uh, in, in januari weer in Nederland wonen. En, uh, ja, ik ik heb net, ben net op 9 jaar vakantie ben geweest in Duitsland. Maar het is weer om thuis te komen. En ze hebben in ieder geval een uh, vrijstaande woning gevonden die hij gaat huren. En, uh, we zijn nog bezig in ieder geval om te brengen. En uh, hij zegt, de enige nadat van het huis is dat er een uh, gigantische tuin aan is. En ik wil eigenlijk van het af. Maar uh, het heeft ze die verboten dat ze hem zouden helpen in ieder geval, mee, uh, mee, om hem erbij te houden. Ja, laat nou, ik even zeggen, Sjaak Herp is natuurlijk een, uh, een woord voor gras, hè, dus uh, ja, dat zit een beetje in zijn, in zijn naam ook verborgen natuurlijk, hè. Ja. Sjaak, Jacques, Jacques Gras, hè, dus uh, ja, maar zul je toch het gras moeten maaien, regelmatig. Ja, <lacht> ja dat laat hij zijn vrouw gewoon doen. Ja, natuurlijk, dat helemaal Misschien goed. Misschien heeft hij dan wel dan last van zijn rug, hè? Ja, het, ja, moet, uh, hij zetten, of, of, ja, door de week is het nog vrij en toen is het nog even met pensioen. En toen de tijd zat, voor. ben je gek. Ja. Maar goed, als er mensen naar de Poppers willen, is dus er een extra concert ingelast bij de Poppers in 2012. Oké. Okay. En uh, ja, het was zo overweldigend de, de, de kaart verkopen dat ze besloten hebben om er uh, 18 mei aan vast te plakken. En uh, ja, met special players als Paul de Leeuw en ik Grace. Dus als mensen er naartoe willen, moeten ze dan nog gaan bestellen. Er zijn die wel een kaart in, rij, in ieder geval al in mei ieder geval, hebben dus, dus in totaal komt het, komt het op 4 dan? Vier uh, concerten? Het wel. Ja, ja dat ja, is in ieder geval echt show. show. Oké, okay. nou ja, leuk verbaast me niet in ieder geval. Nou ja, de, nee. wel, op een gegeven moment hadden wij het erover dat het misschien een beetje over kon zijn met de toppers. Maar hieruit blijkt dat het juist echt heel erg goed met gaat. Maar ja, maar Gordon is, is weg, die oude bruller is weg. En, uh, oh, dat is waar en, uh, ook ja. En, uh, en dan, uh, ja, dat is ook wel, hè? Ja. Ik denk ja, het ja, wel. Ja, ja. Ja goed, op een moment, op het Songfestival internationaal hebben ze natuurlijk niks te zoeken, dat, dat, dat is duidelijk, maar eh, nationaal, eh, dat doen ze nog wel heel erg goed. Maar ja. ik vond dat gewoon feest wat ze maken, hè, en daar gaat het denk ik vijf en om. Ja, dus is een, eh, ja exact, feestje bouwen, en eh, ja, dat, dat, dat mensen schijnbaar graag, het is ja. dus belangrijk in de kwaliteit, zeg ik altijd maar. Maar goed, in ieder geval, eh, in, in, uh, in het buitenland hebben ze ook eh, idols en X-Factor en dat soort dingen meer. En ik heb eens een keer een videootje gezien van de week, en dat was een zeker in Nicole Schertzien, die zit er in de jury. Er uh, was een meisje van 13 jaar ja. die zat in de sing samen met een andere jongen en die is helemaal door de grond gezakt. Hè. Die is dus helemaal kapot toen ze hoorde dat ze, dat ze verloren had. En uh, ja, als je dat moet je maar zo'n internet gaan, gaan bekijken dan uh, denk je van ja we zijn met God zijn mee bezig. 13 jaar en dan helemaal door de grond gaan. Uh, ja. ja, heftig. Dan moet je vragen, je van zijn we niet een beetje door aan het schieten met zo'n jonge uh, kinderen uh, mee wat doen met dit, dit soort programma's? Ja, zeker.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 Ja, en, uh, hij is terecht naar huis, denk ik. Ik, ik, ik denk, hij heeft best wel een, een ster-allure, heeft hij, maar er dat die ster-allures en kwaliteit op kwaliteiten op hetzelfde niveau zitten, maar het, het, het niveau is gewoon uh, bijzonder slecht. En uh, deze status is natuurlijk gigantisch groter en daarom is hij het naar huis. Wat vond, wat vond je van de show in het algemeen? Uh, ja, wat, wat mij dus weer gigantisch opviel, is dat er weer een aantal uh, uh, zangers tussen haakjes door zijn, terwijl uh, de betere kwaliteit uh, naar huis is gestuurd. En ja, dat me dus wel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 Ja, en, en dan weet ik het af en toe ook niet meer. Maar ze hebben in ieder geval weer ruim 3 miljoen kijkers getrokken. En, uh, ja, en ook, uh, ook de perfectantie, was weer het handig bekeken. En uh, met 2 miljoen muisteraars, uh, of luisteraars, kijkers aan de muizen. Ja, dat was ook weer leuk, hè? Ja, ongelooflijk. Die was weer erg goed. Was dat was echt knap, echt knap, ja. Leuk. Ongelooflijk, zeg. Dus, maar we doen nog steeds goed. Maar als je nou 2 miljoen mensen weet, uh, weet te boeien, dan doe je het niet verkeerd. Nee, huh? zeker niet. Het ze heel erg goed. Ja. Goed, er was natuurlijk ook even opgevuld trouwens gisteren, dat, is, uh, dat Martijn K.B. met een oog dichtliep. liep. Heb je dat gezien? Nee. Wat, wat, wat had hij nou gedaan, uh, Martijn K.B.? Oh, <laughs> ja. ja. Sorry, uh, die had een fles champagne over Winston heen gegooid. Ja. Winston Carriage. En uh, toen dacht ik van, oh, maar even, als jij mij een fles champagne over me heen kunt kiepen, dan, uh, dus dan stuur ik op jou een, uh, een uh, confetti kanon af. Oh. Alleen, Matthijna had zijn ogen open, dus ik, kreeg ik heb hem met een coffretje nog recht in zijn ogen. Oei, oh. oei, oei, oei, oei. Oh ja! <laughs> heb je dat gezien? Ja ja ja, ja, nee. ja, ja, ja, ja, ja. Het viel wel een beetje op, ja. Maar ik dacht, dat, hoort het, dat heeft hij altijd of zo, weet je wel. Oké. Okay. Hij, hij heeft altijd zijn ogen. <laughs> ja, weet, wist ik veel, joh. Nou, oké. Okay. Ah, nou, in ieder geval, Hij uh, ja, uh, ja, is in ieder geval uh, met, met een, met een blauw oog of een dikke oog, is heeft hij is in ieder geval de presentatie moeten doen gisteravond. Ja. <laughs> uh, dat was dus even lachwettend, hè? Oké, ja Maar goed, en dan heb ik nog een aantal dingetjes Even kijken Heb je het ook nog binnenkort een huis te gaan kopen? Rudy of Roy? Nee, nee, nee Nee, nee, nee Ik moet zeggen, want het stulpje van Hanuki staat te kopen Oké En die is liefst een half miljoen in prijs gezakt Oh ik denk dat je tegenwoordig voor een half miljoen huis dan heb je een flinke woning, maar dat, dat is de prijs gezakt. En die is van 2,2 van miljoen is hij gezakt, naar 1,9 miljoen en is weer verder gezakt naar 1,6 miljoen. Oh, dat... Dus ah, als je nog, als je nog Dat kunnen wij wel betalen krijgen, toch hoor? Ah, ja, joh, kopen die handel. Het geld of die hier verdienen. Nee ja, daarom. <laughs> koop je, koop je. Goed, <laughs> dan heb ik nog uh, gelezen dat uh, mispouwman opgesloten zit door een ontploste bom. Een ontploste oh, oh. bom, niet een ontplofte bom, maar een onontplofte bom. Uh, die mocht het huis niet uit. Nou, ik zei vertellen, als mij zoiets zou overkomen, dat die ergens een bom was. ik was weg. Ja. Ik dacht wegwezen jongens, dit, dit gaat niet goed. Dus uh, maar ze mochten hun huis niet verlaten, omdat er een oude bom hebben in de buurt gevonden. En het is een wat niet En uh, in ieder geval de, de expeditie van is, is bezig met het de demonteren van de bom uit de Tweede Wereldoorlog. En uh, ze is al ondertussen wel uh, weer, weer, weer, weer, weer mogen rondlopen, denk ik. Maar dat schrik je toch wel even? Hè? Ja, tuurlijk. Ja goed, dan heb ik nog één laatste dingetje voor jullie, dat uh, volgende week, dan uh, komt mijn nieuwe single uit. Oké. Dus dat okay. heb, ik samen op, heb ik samen opgenomen met uh, Monique uh, de, de, de Zangeres uh, met, met een hart. Ik je er wel eens van gehoord hebben, Monique Pluimen. Monique, maar dan, nee. uh, daar, daar ga ik volgende week meer aandacht aan besteden. Ik stuur hem jullie wel op. Ja, stuur dan, hem maar op. Uh, dan hebben jullie wel de primeur in ieder geval. Nou, heel leuk. We gaan hem draaien. Volgende week dus uh, jouw nieuwe single. Absoluut, dus dat komt helemaal goed. Okay. Dus, even uh, ja, kijken, daar had ik nog iets meer eruit. Oh ja, trouwens, Wendy van Dijk, hè. Die ja. wilde jeugd. Ik zei, ja, dat heb ik ook wel eens. Ik bedoel, uh, hè, mijn wilde okay. jeugd dat was dan hartstikke mooi. Ja. Ja, dus je er wel, zegt ze, het is nou een huisbus geworden. Ja. En, uh, ja. Dat krijg je als je werk hebt en een jong kindje weet je wel. Dan is je op een gegeven moment toch uh, uh, ja, iets anders moeten gaan indelen, je, je tijd. Hè. Maar ze is het ja. best moeilijk mee, zegt ze. Ja, ik kan me dat voorstellen, dat heb ik ook wel hoor. Zo, moet je een beetje te beest willen uithangen weer, jongens. Hè. Maar Wat ik jullie leeftijd nog maar, daar ging ik op een gegeven moment in de stap. <laughs> ja. Zou je dat nou echt nog willen? Boah, nou echt, ik heb ook zo'n leuke dingen, zeker eerlijk hoor. Dus uh, dat valt er wel eens mee. Ik ah, heb okay. optreden dus. Ik moet vanavond weer naar uh, de Hootsboek ergens optreden. Dus uh, okay. nee, dat, uh, dat wil ik echt niet hoor. Dat willen ik tijd. Nou, ja. anders wilde Rudy je uitnodigen om uit te gaan. Ja, dan gingen we even ja, naar, dan, uh, naar Antwerpen zo. Naar Fame of zo. <laughs> Dat wordt helemaal goed jongens. Goed, dan blijf ik zo bedachter weer jongens dat jullie allemaal ontzettend vijf weekenden gaan wensen. En, uh, ja, gaat volgende week met de met de wet van Monique en, en mij samen. En, het is nog in de kerstfeer. Ik hoop dat de, de, de clip die we ook ondertussen gemaakt dat die ook uitgezonden kan worden via TV Oranje. Dus uh, het wordt helemaal heel leuk. Nou ja, we, we, we, zijn, leuk. Ja, we zien de clip wel verschijnen en na, na, tot volgende week. En tot volgende week weer jongens. En dan uh, luisteren we thuis natuurlijk ook jullie ook. Een heel fijn weekend. En uh, de volgende week gezond op hè. Yeah. De gezelligste tijd van het jaar. Met CFN. CFN.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 Vanavond de donnie uitgegeven. De best besteedde besteden donnie van mijn leven. Want als ik de junk geen money had gegeven, dan kon je nu niet, niet achterop. Niet, niet oh. Zag je staan met je hoge hakken, rode lakken. Zo'n sexy, zo'n klasse. En uh, werd verblind blind door je oorbellen. Sorry, vergeet mezelf helemaal me voor te stellen. Maar na mijn mag ik nu iets in je oor vertellen. Vind je seks sexy, geheim? Niet vertellen Nee, ik prest je, meisje, begrijp je wel. Ik heb een plekje vrij op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, duim bestellen. Of dat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 Smeerpijp, <laughs> Stoethaspel, Snotaap, Snotjong, Schobbejak, Schavuit, Belhamel, Lellebel, Rekel, Ketelbrink, Jan Jurk, Jan Toedel, Heikneuter, Goorlegooi, Gnoom, lichte Lichtekooi en snertjong.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 Ja. Toebak ah, okay. Toebak, het is van Toebak Toebak, Toebak de leeft Toebak, je bent gewoon een snertjong Ja <laughs> En met die scheldwoorden eindigen we uh, Tim View voor deze zaterdag 10 ja. december 2011 Zometeen de herhaling van de Euro Breakdown met Shorts van Dam Ook vanaf 9 uur De Nightwalk, ook hier op CFM Zandvoort Morgen Vanaf uh, 8 tot 10 County Tracks, de herhaling ZFM Jazz van 10 tot 12, zondag in Kennemerland met Aldo Moraal en Rudy Nicola vanaf 2 uh, uur tot en met 5 en even de luisteraars van de herhaling van Entertainment View van deze zondag uh, gedag zeggen, ja. goedemiddag. Goedemiddag uh, luisteraars van zondag. Beetje laat, maar uh, yeah. het kan alsnog. In ieder geval een heel fijn weekend. Wat ga jij doen Roy? Ik uh, ga lekker relax doen. Eventjes, even helemaal niks. Dat, dat is, uh, is ook wel een keer lekker. Ook wel even lekker. Misschien kunnen ja. we dat ook wel doen. Ik ga van zo meteen naar huis. En dan zie ik wel uh, wat ik ga doen. Lekker pilsen, Even lekker eten. En um, het komt er helemaal goed. Morgen luisteren. Is zondag in Cameland Vanaf twee uur. Roy, dankjewel voor deze uitzending. Yes, jij ook. En volgende week live vanaf de ijsbaan.